Aan de telefoon hebben we Wim Brenthouwer. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent vrijwilliger bij Pluspunt. Ja, ja. En wat doet u daar? Nou, ik ben al uh, 22 jaar bij Pluspunt als uh, vrijwilliger... Ik ben begonnen met uh, Tafeltje Dekje. Dat was uh, eten brengen bij uh, de mensen. En toen hadden we, zeg maar, twintig jaar geleden hadden we wel uh, tien wijken. En elke wijk hadden wel uh, tien dozen. Maar dat is helemaal, uh, dat is uh, niet meer. Nee, ik doe nu bij Pluspunt uh, vrijwilligerswerk. Meestal was het ding zoals voor de OP-tafel. En de eerste de zondag, de derde zondag van de maand, uh, komen ongeveer 25 mensen eten. Tenminste ook ouderen. Ik ben zelf ook niet zo jong meer. <laughs> <laughs> maar uh, nee, dat is altijd gezellig. Dan komen ze morgens om een half elf. We zijn een kop koffie, wat lekkers erbij. Dus middags een uh, warme lunch. En uh, daarna gaan we nog wat spelletjes doen met z'n klaverjassen of Brits uh, of Jules. Net, uh, net wat ze willen. Nou, wat, wat, ja. wat, wat leuk. Waarom bent ja. u daar ooit mee begonnen? Uh, 22 jaar geleden denk ik, ik, ik, ik uh, kom er met 55 uit bij de hoogovens, dus ik uh, ben geen type om achter de graniums te gaan zitten. Dus ik denk ik ga vrijwilligerswerk doen. Nou ik heb er geen danspijt van hoor, het is ontzettend uh, dankbaar werk ook. Nou mooi zo, en dat ja. 22 jaar lang al. dat. Uh... Ja. Ja, ja, ja, ik heb ook nog, een uh, jaar terug heb ik ook voor uh, drie mensen boodschappen gedaan, één keer in de week dan. En vervoer naar het uh, ziekenhuis. Maar dat uh, doen we niet meer. Doen we doen alleen nu bij uh, pluspunt. Oké. Okay. En ja. u woont ook in de buurt van pluspunt? Ja, buurt de het... van Alverstraat, vlakbij het circuit. Oké. Okay. Nou. Ja, dat is ook niet zo gek ver hoor. Dus, uh, we... Maar het, het pluspunt is nu nog wel gedeeltelijk open hè? Ja, gedeeltelijk is het nog open. Wel met, wel met afstand, uh -huh. dat wel, maar sommige activiteiten zijn er niet, zoals schilderclub is er niet, in de andere dingen niet. Maar voor, uh, je, voor koffiedrinken dan wel, Spanensmoors van uh, 10 tot 12, Deerensmoors van 10 tot 12, en dan uh, de eerste zondag, de derde, derde zondag van de maand. Maar voor de rest is alles rustig hoor. Oh, Oké, okay. nou ja. ja, dat is wel op zich heel erg mooi. Ja, u u had zeker. ook een, een plaatje aangevraagd, en dan had u een special... Oh, wacht even, Ger, had jij nog een vraag? Nou ah ja, ik had nog een vraagje. Uh, zou u andere mensen willen oproepen om ook vrijwilliger te worden? En, uh, uh, en ja, waarom? Ja, Dus is altijd, uh, <coughs> ik wel. Er kan geen uh, genoeg vrijwilligers zijn. We hebben er al ongeveer 200 hoor. Zo. Ja, maar ik, uh, ja natuurlijk wel. Iedereen is welkom. Dan kunnen ze altijd contact opnemen met uh, Pluspunt in de Vleemingstraat. Oké. Okay. En, en dan worden ze verder geholpen. Ja, nou, gaan ze doen, hoop ik. Goed. Ja. Ja. U had een plaatje ik... aangevraagd van Marian Weber. En u had een heel speciaal verhaal over Marian Weber. Ja, dat uh, klopt. Wij zien uh, altijd, uh, zijn altijd twee maanden naar Canarische eilanden, in Puerto Rico. En Marian Weber, die, uh, haar zoon, die heeft dan een uh, restaurantje, een barrestaurant. En daar, is, uh, daar staat ze veel te helpen. En dan zingt ze ook af en toe. En dat uh, vind ik altijd wel uh, gezellig. Ja. Ja. Dus, u, u kent het dus ook persoonlijk? Uh... Uh, nou, persoonlijk, uh, van gedachten zeggen hoor. Niet, uh, niet uh, echt uh, persoonlijk. Oké. Okay. Nee, ik ben ook wel naar een show van geweest, dat was een paar jaar geleden. Deze de auto van, uh, van de zangeres zonder naam. Dat was in uh, Scheveningen. Oké, okay, leuk. Ja. Ja, ja, zeker leuk. Nou, jij kent mijn neef ook wel, zeker Ben Sonneveld. Ben, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die doet hij goedemorgen, zaterdag. Uh, ja, op zaterdag, uh, geloof ik. zaterdag, ja. Ja, ja. Nee, dat is, is, dat is een neef van, uh, van mijn partner. Oké, okay, nou wereld is klein. Ja, dat, dat is het zeker. Dat ja, is echt dat, een uh, dorp hier in Zandvoort, hè? Ja, Peter <laughs> ja. p zegt men. <laughs> ja. Maar de achternaam is wel een beetje bijzonder. Het is geen Zandvoortse naam. Een Zorreveld wel, hoor. Ik hey, mijn het Jouw eigen naam? Ja, Bretthouwer. Nee, die komt oorspronkelijk uit Bezenwijk vandaan. Geef okay. niet, hoor. Dat is niet erg. <laughs> nee, maar ik woon vanaf, ik woon vanaf uh, 1961 al in uh, Zandvoort. Oh. oh ja, ja nee, ge echt sorry. Verkeken. Geen echte Zandvoorter. Nee, echt, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen echte Zandvoorter. Nee, jammer. We moeten ophangen. nee we blijven lachen. Dus nou, nee, hartstikke leuk en, uh, ja, zeker. Ja, ik hoop dat u nog meer vrijwilligers krijgt. Ja. En hoe lang denkt u het nog vol te kunnen houden? Nou, zolang ik uh, gezond ben. Ik zeg ook al de een dag, elke dag is een cadeau. Ja. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik ja, vind ja. dat een mooie ja, afsluiting. Ja. jij het... nog vragen? Uh, nee, ik heb alleen die oproep die, uh, ja. van de uh, ja van de vrijwilligers. Ja. Ja. Goed, nou dat is prima. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, oké, okay, bedankt en uh, voor jullie team een prettige jaarwisseling. Oké, okay, u zelf Hello, ook een goede ben. jaarwisseling en ja, al het okay. beste voor ja, 2022. Afgesproken. Ja, oké, Goedemorgen, dag, dag, dag, dag, dag.